Goedenavond, lieve mensen. Goedenavond allemaal. Mijn naam is Yvonne Hagener-Ratenband. En welkom natuurlijk dat je ervoor gekozen hebt om naar deze lezing, of zo je wilt, naar deze meditatie te luisteren. Ik ben die ik ben. En van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb, zonder iets vast te houden. Aan wat ik ben, wat dat ben ik, zonder iets te verbergen. En misschien wil je met me mee in een eenvoudige meditatie. Zet je beide voeten op de grond, of als je dat niet kunt, kun je ook gewoon liggen. Of zitten, in welke vorm dan ook, zolang jij je maar comfortabel voelt. Nou, ik zit zelf niet in de lotushouding, want dat kan ik echt niet volhouden. Trouwens, ik heb het ook nog nooit geprobeerd. Dus wat mij betreft zit je gewoon op een stoeltje. Het is het allerbelangrijkste dat jij je, hoe dan ook, goed voelt, in welke houding dan ook. Misschien heb je dan een voorgelezen, geluisterd. Heeft het iets met je gedaan? Het is altijd weer voor mij zo'n enorm genoegen om over deze innerlijke dingen te spreken. Of te schrijven desnoods. Over wie wij werkelijk zijn. herinnering aan mijn eigen weg ligt zo vers in mijn geheugen. En toch ben ik het geheel vergeten. En dat klinkt tegenstrijdig en zo is het ook. Maar laat ik zeggen dat alleen de goede dingen waardoor ik op de weg bleef in mijn herinnering liggen. En de dingen waar het kwaad, het negatieve in ligt, kwijt ben. maar toch ook weer niet, want door juist het kwaad, het negatieve, ben ik in de staat geweest om op heldere wijze naar mijzelf te kijken. wat negatieve, om het zo maar te zeggen. Dus het mindere plezierige leven, dus, heb ik gebruikt om als spiegel te dienen. En ben daar dan ook dankbaar voor. Tegelijk, daardoor is die vorm dan ook uit mijn leven verdwenen. En een rest. Slechts een grote dankbaarheid. De focus ligt dan ook nu geheel op het goede, op het positieve. En eigenlijk zou ik dat niet moeten zeggen, want er ligt geen focus. Het bestaat niet, het goede is en dat is met hoofdletters. Al het andere was tijdelijk. In mijn evolutie als ziel. De ziel die teruggaat naar de oorsprong. Het God zijn, het weten hierin te voelen, te zijn. De vorm die geen vorm is, maar is omdat alle andere vormen niet bestaan. Daar gaat het over. ben ik nu te wazig, voor velen wazig, omdat het je vreemd is, wazig, omdat, het, omdat je dit denken niet kent, of kun je me wel volgen, Velen wel, die dezezelfde weg zijn gegaan. Of zij weten dat het ene niet zonder het andere bestaat. En dat het altijd zo of anders is. Tegelijk is de werkelijkheid liefde. En die is. Die was, die is en zal altijd zijn. Dat is het universum, het totale universum, groter dan het universum. Zijn daar woorden voor? Genoef het wel, maar voel wat ik bedoel. Dat is. Daar zit geen loze ruimte. Of überhaupt geen ruimte in. als je ook vorige week de vorige lezing hebt kunnen horen, dat is God, de energie, noemen wij mensen dat liefde is het al het andere dat in onze gedachten zit bestaat niet alleen liefde is Kunnen mensen hiermee leven? Niet echt, hè, zo je om je heen ziet. Kanten staan vol van allerlei berichten. TV wordt, wordt gezien als de waarheid, want je kunt het zien en dat zeggen mensen dan ook mag allemaal, dit hoort bij de aarde. Maar je kunt je afvragen of je zoveel tijd aan deze zogenaamde nieuwsberichten moet besteden. Is het niet veel eenvoudiger om je eigen nieuwsberichten te horen? Dat wat jij zelf kunt horen en wat uit jou bestaat. Daar hoor je de stem van je geweten of het niet de tijd wordt om over jezelf na te denken om je eigen zeggenschap ter hand te nemen en niet af te wachten wat anderen vinden en wat anderen te vertellen hebben. Maar dat jij nadenkt en rustig naar die gedachte woorden luistert. Steeds neem je dat misschien voor, en steeds komt daar iets tussen. Waarom eigenlijk? Vriend, hè? heb je dat wel eens afgevraagd? Hoe het komt dat er iets tussendoor komt? Dat je jezelf niet het allerbeste geeft wat hier in dit gehele universum. Aan jou te geven is. En nu. Nu het mij bekend is. Hoe daar te komen. En simpelweg. Gewoon via je eigen gedachten. Die je concentreert. En visualiseert. Dus nu het mij bekend is. Is het mij een raadsel, maar ja, toch ook weer niet. Waarom mensen dat zichzelf aandoen naar die buitenwereld te luisteren? Om zichzelf niet het allerbeste te geven? Tot slot. Nu is het wat eenvoudiger voor je. Je kunt het overal opzoeken op het internet boeken kopen, er dus zijn er genoeg. Veel mensen schrijven op hoe ze tot nu toe geleefd hebben en toen dat wonder geschiedde, dat ze alleen maar met hun gedachten naar binnen gingen en ook doorgingen, en geconcentreerd naar zichzelf gingen luisteren. Dus nu zijn er mensen die het luid verkondigen, die lezingen uitspreken, meditaties doen, radioprogramma's op het internet uitzenden. Alles is beschikbaar. Vragen kunnen worden gesteld en alles is voorhanden. Ja inderdaad, dat was nauwelijks zo in de afgelopen eeuw. Niet dat die tijd niets gaf, want wie zocht, werd de deur opengedaan, immers. En er waren ook velen die zochten en zagen inderdaad dat de deuren open opengingen. Want zij wisten dat er een nieuwe tijd zou aanbreken en dat er duizenden en Duizenden mensen, de woorden, de heilige woorden, wilden horen. Mensen die zich niet meer richten naar anderen, maar luisteren hoe ze de woorden in hun eigen innerlijk konden horen. Die zich bewust werden van de God in hen, de schepping in hen. Die zich bewust werden dat het ego niet bestaat. En die zich bewust werden dat ze zelf een stukje God waren. Die zich vooral bewust werden van het absolute feit dat ze een ziel zijn en een lichaam hebben. Het gaat niet vanzelf, maar toch ook weer wel. Je dient je eigen verantwoording te nemen in je leven. En een luisterend oor in jouw innerlijk te leggen. Alles wat je hier dan ook hoort. Mijn lezingen bijvoorbeeld. dan verzoek ik je. Om dan ook. Alles weer te vergeten. En dat op het. Moment dat je het nodig hebt. Naar boven te halen. Niet met je hersens. Maar met je gevoel. Want ook in jou. Zit deze waarheid, deze woorden, of zoals dat heet, geheim woorden. Die niet gevoeld worden door de media, die niet gehoord worden door kranten en televisie, maar die wel in die vormen, als sensatie gezien worden en dan bewezen moeten worden. Maar bij mijn vorige lezing heb je al kunnen horen dat dat wat is niet bewezen kan worden. En dat het is het voorkomen accepteert en loslaat of het al dan niet bewijs nodig heeft. Nee dus. Die mens die het bewijs nodig heeft, krijgt wat hij wil. Hij zal niet kunnen doordringen tot de geheime Eenvoudige woorden. Juist daarom worden het geheime woorden genoemd. Maar in feite zijn het gewoon woorden die uit het innerlijk komen. En die de eenvoud van het zijn in zich hebben. Pas als je begrijpt en bent wie je bent, zul je die woorden niet meer als geheim zien. Alle andere vormen van denken zien deze woorden als geheim, terwijl ze dat nooit kunnen zijn. Want geheimen zijn er niet. Er is slechts een onzichtbare vorm. die uitstijgt boven het aardegericht denken. Zo kan ook ieder mens de woorden van de geheime woorden doorgronden. Toch is daar iets meer voor nodig dan het zoeken naar spektakel. Als mensen werkelijk tot de geheime woorden willen doordringen. Dus de weg van het midden op willen gaan. weg, die zij willen gaan om de vrede in zichzelf te bereiken, de liefde te voelen en te zijn, dan is er wat meer voor nodig. Dan kun je erover nadenken om te bedenken dat je in dat gevoel wilt blijven en dat je je niet laat afleiden door anderen, door omstandigheden, door het spektakel, door negatieve dingen, door wat er dan ook om je heen gebeurt. maar dat je jezelf steeds maar weer zegt dat dit het gevolg is van de wet van oorzaak en gevolg die voortvloeit uit jouw leven uit je vorige levens. Er zijn zoveel ervaringen op te doen. Er zijn zoveel lessen te leren, of misschien geloof je nog niet in vorige levens, dat is ook goed, dan kun je nadenken dat het misschien in je gedachten opkomt, dat het voortvloeit, dus de gebeurtenissen in je leven, uit dit leven. Want in principe maakt het niets uit wat je wel of niet gelooft. Je vorige levens leven zich ook uit in het leven dat je hier nu op aarde leeft. Zelfs het afgelopen uur in jouw leven is daar een afspiegeling van. Als je op die weg, die ik zo even de weg van het midden noemde, als je op die weg wilt blijven, moet dat denken zo stevig verankerd zijn in jouw denken. Dat je je niet daaruit laat afgooien door gedragingen van anderen, de emoties van anderen, de emoties van jezelf of van welke gebeurtenis dan ook. Ik weet het, het valt werkelijk niet mee om steeds die, dat gevoel, die gedachten, vast te houden. En vooral in het begin om de gedachten vast te houden, om op jouw weg te leven. Maar juist het vast willen houden maakt, een, maakt tot een blokkering. Het angst daarvoor hebben maakt een blokkering. Daar dien je allemaal over na te denken. Niet steeds lijkt het wel of je er niet op mag. Steeds komt er van alles tussen om je maar vooral af te houden van jouw gedachten, van jouw gevoelens, om op die weg te blijven. Daar is de ander niet schuldig. want dan is er weer dit en dan is er weer dat en steeds geef jij dat voor Kun je dit zien? Maar voel je niet schuldig? Als het zo is, dan is het immers zo? Je kunt altijd en op ieder moment veranderen. Om op jouw eigen weg te komen. Dan ja, kun je je maar vanuit een helikopter zien waar jij je bevindt. Maar eigenlijk kun je het ook zeker wel... Want je kunt vanuit je denken jezelf verheffen tot, laten we zeggen, 100 meter hoogte boven jouw problemen. En dan zie je dat ze heel klein zijn op die afstand. En dan zie je dat je wel degelijk op weg bent om naar je eigen vrede te gaan. Zie je dat er een ander denken voor nodig is om deze waarheid te zien? De kracht van je gedachten. En hoe ga je daarmee om? Van de visualisatie. Wat zijn de gedachten die zich naar binnen richten? De aardse gedachten, dus met het aardse bewustzijn, zijn niet in staat om te zien wat je met je binnenste bewustzijn wel kunt zien. Het lijkt een verwarring, maar als je je gedachten naar binnen richt, ligt daar een wereld, een totaal universum. Daar vind je God, de energie, het licht, de liefde. Dat is waar jij uit bestaat. Dat is wat jij bent. Als je vanuit die gedachte kunt kijken, zie jij de dingen vanuit een ander perspectief. Een totaal ander perspectief. Dus om op die weg, jouw weg, te blijven ziet het zo sterk in jou vast te staan, verankerd te zijn. Dat dit het is wat jij wilt. Wat jou voor ogen staat. Dus de transformatie... Die jou van een aards mens een bewuste ziel maakt. Daar ben jij alleen voor verantwoordelijk. God niet, de kerk niet, de media niet, andere mensen niet. Alleen jij. Jouw denken, dus. Dit denken kan je tot inzicht brengen. Al het andere denken, dus het aardse denken, kan daar niet aan meewerken. Dit denken kan je helpen om op jouw weg te blijven. Het is een ander denken dan dat wat je al zoveel eeuwen, duizenden jaren bekend was. Je was het kwijtgeraakt. En nu in deze tijd, kreeg je de gelegenheid, om het weer tot je te nemen. Je hebt te herinneren. Het aardse denken heeft die herinnering niet in zich. Het aardse denken kan best wel liefdevol zijn, maar heeft het sterke ego-denken in zich. En in de werkelijke werkelijkheid bestaat dit denken dan ook niet. gaat om de werkelijke werkelijkheid. Die werkelijk is. Die liefde is. Die God is. Waarin alles mogelijk is alles kan. Waar jij naartoe reikt en waarom jij wellicht de beslissing genomen hebt om op jouw weg van het leven te gaan staan, om dit doel te bereiken. Het inzicht is en het komt uit het naar binnen gerichte denken. En zie voor je dat je twee soorten van denken hebt. En dit is voor mij, toen ik dat zelf in 1993 doorhad, een verlossing geweest te ontdekken dat wij mensen twee soorten gedachten hebben. Het naar binnen gericht te denken en het naar buiten gerichte denken. Dat was voor mij een openbaring om dit te zien. En wilde dan ook niets liever om dit inzicht te delen met anderen. Hier gaat het ook om. Jouw gedachten, die van jou zijn, die bestaan wellicht nog steeds uit het naar buiten gerichte denken. En weet je misschien niet eens dat je ook gedachten hebt die zich naar binnen richten? Je kunt erover nadenken, als je dat wilt. Je kunt erover nadenken dat alleen jij daar richting aan kunt geven. Je kunt erover nadenken dat die beslissing geheel aan jou is, niets met anderen te maken heeft, niets met gebeurtenissen te maken heeft. Die gebeurde omdat ze gebeurde. Jij bepaalt dat denken, die richting. Jij bepaalt dat gewoon omdat daar niemand anders. Overgaat. Het gebeurt er allemaal in jouw denken. Het gewone, zullen we maar zeggen, hè, want het is nog voor veel mensen het gewone aardse denken. Helaas nog wel. Het is aan het veranderen, maar in ieder geval dat gewone aardse denken. Het komt er niet aan toe te denken dat je zelf bent wat je bent. Het zal een denkwijze aannemen, zoiets als, nou bewijs het maar. Of, nou ja, en dan komt er een verhaal. Of mensen zeggen, nou, dat is helemaal niet waar. Je hebt helemaal geen gelijk. Want, valt het je niet op dat ze heel snel een conclusie klaar hebben? Alsof ze de angst hebben om dat liefdevolle toe te laten. Het liefdevolle denken... Vanuit jouw ziel. Vanuit het stukje God dat jij bent. Dus vanuit God, vanuit je eigen innerlijk. En denken dus dat jij dient te kiezen. Want het lijkt nog niet vanzelf te komen. Dat denken geeft inzicht. Inzicht is. Gedachten of denken is dat niet. Ook al is het het liefdevolle denken, er dient afgedacht te worden vanuit dat denken. Dat is een wijze om tot het is te komen. Je bent dat stukje God. En waarom je dat stukje bent God de energie heeft zich gedeeld in miljarden stukjes en daar ben jij er een van ik ben daar een van op die wijze kan God de liefde zich in alle mensen weten en van alle mensen de ervaringen opnemen in die allesomvattende liefde. Zo zijn wij allen één. Zodat die liefde een steeds grotere ervaring ervaringen in zich heeft met een steeds grotere acceptatie. En daardoor dus ook steeds meer inzicht heeft in het kwaad. Want het kwaad is door die liefde begrepen. Het kwaad echter begrijpt niet veel. Of eigenlijk, dien ik te zeggen, begrijp niets van het licht, maar het kwaad wil maar één ding, ook deel uitmaken van het licht, en zal daarom ook zo hard schreeuwen en gillen en om zich heen slaan en meppen, maar het licht zal het begrijpen, maar zal niets het licht, God, de energie, de liefde, wacht rustig af en heeft alle geduld van de wereld om het kwaad uit te laten razen en te zien dat het kwaad alleen maar wanhopig op zoek is naar het licht. mag zich op aarde uitleven en zichzelf uiteindelijk begrijpen. Op deze wijze zie je het leven op aarde geopenbaard. Verdienen respect te hebben voor alle mensen. Juist wellicht voor die mensen die het niet meer weten. Die het kwaad in zich weten. Maar toch hen te laten. Ze hebben nog de wanhopige angst in zich. En denken dat dit, die angst, de enige waarheid is. Ze denken alles van de uiterlijke wereld te weten. En zijn zich niet tot nauwelijks bewust van een innerlijke wereld. En zullen hem verwerpen. Ze zullen de dood zien als dood en dood als het einde ze hebben dit zelf in leven gebracht door hun wijze van leven op hun uiterlijk denken hierover zonder dat zij zich bewust waren van een innerlijk leven laten wij dan mededogen hebben en beseffen wie wij ook zijn en waar we ook zijn, op de enige juiste plek op aarde waar we moeten zijn. De plek waar jij bent op dit moment en de tijd en de plaats is waar je zonder toeval bent en waar jij het leven dient te leven. We hadden het erover om op jouw eigen weg te blijven. Je eigen pad in je leven te blijven. Op, op, op, op je eigen pad in je leven te blijven. En dat het een beslissing voor jou is om op, die, op dat pad, op die weg te blijven. mag ik je dan nog meegeven dat het een, een duidelijke, een vastbesloten beslissing dient te zijn. Een absolute beslissing. Absolute, vastbesloten beslissing in jouw innerlijk dient te zijn, waar je niet, waar je niet van afweekt. Waar je dus ook niet zegt... Ik zal het proberen, want dan doe je het nooit. En laat je je meesleuren door alle emotie in je leven. Maar nog belangrijker voor jezelf is de gedachte dat je er absoluut zeker van bent dat dit het allerbeste, het juiste voor jou is. Dat je jezelf het allerbeste geeft hiermee. Dat je vrij bent in jouw gedachten om tot zulke gedachten te komen. Dat niets en niemand jou op sleeptoon neemt. Dat je bij jezelf blijft. En dat je je niet laat afleiden. Of twijfelt. Het zal niet tot je komen als je twijfelt. Immers twijfel komt uit het ego. En het ego zal er alles aan doen om je daar te houden. En je zult het ook wel enigszins prettig vinden. Het voelt immers vertrouwd aan om daar weer in te zitten. Je bent het immers zoveel duizenden jaren gewend. Maar om daar los van te komen en zonder enige twijfel weer te starten in een innerlijke vorm van gedachten. Waarbij je zeker van bent dat dit voor jou het is. Het beste is. Waar je zeker van bent dat dit jou leidt naar een transformatie in jouw denken. Zodat het innerlijke denken wat je tot inzicht brengt, altijd tot jouw beschikking staat, zodat je niet meer in je ego terecht zult komen. Je hebt dit alles al verschillende maanden kunnen horen. Iedere keer weer met andere woorden. En iedere keer met zoveel genoegen om dit uit te spreken, om het met jou te delen. Dit is wat jou tot inzicht kan leiden. Het lijkt wankel, het is het niet. Maar toch is het er ook weer wel. Want zodra sta je op een gedachte die je laat twijfelen, dan sluit alles weer voor je en je weer opnieuw te beginnen. Net zoals de gedachten die opkomen dat het allemaal wel meer zal vallen of dat het toch eigenlijk onzin is. Of de gedachte dat je het niet echt gelooft, maar doet alsof wat. Dan sluit het zich voor jou en kun je er niet mee bij. Dat is aan de ene kant eenvoudig, reuze simpel, en aan de andere kant het moeilijkste, het is op aarde. Het gaat om jouw denken, om het denken dat jou op die weg, op jouw weg kan brengen. Denken dat jou tot inzichten brengt. Het denken hierover dat je daarnaar, Toebrengt. Alles bestaat uit denken, het visualiseren en de krachten die daarin liggen. Want de visualisatiekracht is de grootste kracht. En wellicht wil je daar ook over nadenken. Dus alles gaat erover denken of, zoals je wilt, mediteren. Nee, niet bidden. Bidden kan zijn, aan God vragen, terwijl mediteren is, zelf de richting beslissen om naar het licht te gaan. Dit voor je te zien en het te zijn. Ja, nou toch maar deze laatste woorden weghebben en het als laatste woorden laten zijn. Zelfde richting beslissen om naar het licht te gaan, om dit voor je te zien en het te zijn. En dat uit te starten, dat licht. In je eigen rust, in je eigen tempo, met je ogen gesloten, haal je dat licht naar boven. Stort het uit in jouw lichaam. Voel die tinteling, voel dat licht. En breng het van jouw lichaam naar jouw oude. En wezen licht. Voor jezelf, dan ben je dat ook. Voor anderen. Zo zijn we in staat om de wereld te veranderen in een wereld van liefde. Lieve, lieve mensen, bedankt weer voor het luisteren. En heel graag weer tot volgende week. En ja, alle lezingen zijn te horen op mijn website www.ykhra.nl en alles kun je horen via mijn website. En dan kom je op ww.diznawein.nl. Die is niet van mij, maar is van iemand anders. Dat is iemand die alle lezingen bewaard heeft. Je mag me altijd meden met vragen. En misschien gaan jouw vragen een keer behandeld worden in, een, in een, een van de volgende lezingen. Nogmaals, bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Dag!